Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Minder mensen steunen het boerenprotest. Volgens INO Research staan 4 op de 10 Nederlanders achter de acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vorige maand was dat nog bijna de helft. Mensen hebben vooral moeite met dingen zoals het blokkeren van snelwegen en het bedreigen van politici. Ook deze boer houdt gemengde gevoelens over aan sommige acties. Er zijn echt hele goede acties uh, geweest. Een positieve bijdrage en vaak ludiek ook. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Een kleine groep geweest die ook de boel een beetje verziekt hebben voor de rest. Echt geweld gebruikt, echt misstanden, misdaden gepleegd. Ja, daar, daar kan niemand goedkeuren volgens mij. Ruim 70% van de mensen in ons land snapt wel waarom de boeren zich verzetten tegen de stikstofplannen. Er is een tweede Nederlander opgepakt voor de verdrinking van een man in Gent. Volgens het Vlaamse Openbaar Ministerie is, het, is de verdachte een man van 23 uit Groes en heeft hij zichzelf bij de politie gemeld. Dit weekend werd een man in Gent in het water geduwd, die daarna verdronk. Gisteren werd er ook al iemand uit Groes van 25 opgepakt. De politie beschuldigt twee chauffeurs van het veroorzaken van een ongeluk op de A28. Afgelopen vrijdag kwam een motorrijder uit Amersfoort om het leven. Er vonden twee ongelukken plaats, zegt de politie. En dat is een incident waarbij een vrachtwagen tot stilstand is gekomen... op de snelweg, waardoor er een file is ontstaan. Achterop een achteropkomend motor, motorrijder kwam in die file te staan... en die is vervolgens weer door een busje achterop gereden. En dat is eigenlijk incident 2 geweest. De verdachten zijn dit weekend ondervraagd en daarna vrijgelaten. Jonge artsen die een gratis kamer willen moeten in Venlo zijn. Het Vicuri ziekenhuis hoopt jonge dokters te lokken door ze gratis woonruimte te geven als ze kooschappen komen lopen. Ziekenhuizen hebben al jaren personeelstekorten en daarom trekken ze van alles uit de kast, zoals een bonus of meteen een vast contract. Het weer, de zon verdwijnt. Eerst kan het vooral in het westen een buitje vallen. Straks trekt de regen richting het oosten. Het kan behoorlijk regenen en het koelt vannacht af naar zo'n 17 graden. Morgen is het koeler met 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In noord holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. De N242 ook maar middenmeer is in beide richtingen dicht tussen Aardwoud en Middenmeer. Gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, daar zijn nu opruimwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu. ZFM, breek de week. Het is koude rood, sinds ik jou hier zag. Storm je door mijn hoofd, en ik kan je niet vergeten. Wat je naam nou was, maar ik voelde het meteen, en ik kan je niet vergeten. Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de hemel. Ik keek me aan. Zomer is jouw keuze ZFM mm. I used to miss you like you lit my world. I used to think about you all night I used to Right.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 Als je heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit landen. it, dropping it, shake my ass, no stopping it, I look hot in it, hot in it, I look hot in it, dropping it, dropping it, shake my ass, no stopping it, I look hot in it. I look hot in it, hot in it, I look hot in it FM Zandvoort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 Long. I wonder, wonder, wonder when she's gone, gone, gone, gone. Baby's gone. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force mag vrijdag demonstreren op de slotdag van de Vierdaagse in Nijmegen. Wel in afgeslankte vorm, dat wil zeggen met maximaal 50 mensen. En er mag één trekker en een koelwagen mee. Een massale demonstratie werd eerder door de gemeente Nijmegen verboden. Er is een tweede Nederlander aangehouden in verband met de verdrinkingsdood van een man van 53 in Gent. De verdachte is een man van 23 uit Goes. Hij heeft zichzelf bij de politie gemeld. Tadej Pugacar heeft de 17e etappe van de Tour gewonnen. Hij klopte Jonas Wingegaard in de sprint. In het algemeen klassement blijft Wingegaard aan de leiding. Het weer in het zuidwesten onweersbuien. Vanavond en vannacht ook in het oosten en noordoosten. Buien mogelijk met onweer. En morgen overdag ook buien. Dan wordt het 19 tot 24 graden. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. So let me show it You are exactly what I want Kinda cool and kinda not nah. Wanna give myself to you Yeah, we're driving down the freeway at night I only got one thing in the back of my mind I'm feeling like this might be my time To shine with you, with you, with you I got my head out this summer Cómo está? Vivo Me die nada, no que And I know you want something classy but sexy without no tongue ring. Step to your girl, let me know it's the world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night. Didn't know this love 'cause she's so tight. No. Me alone, me alone. Fan. Hoor je nu overal, weer. CFM so for Assume les raisons qui nous poussent De changer tout J'aimerais qu'on oublie le boulot Pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut Qu'ils désespèrent, je veux les gamins ouverts Des amis pour parler de leur peine De leur joie, pour qu'ils le fient, Des infos qui ne divisent pas Changer Long is a stay-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 Il mio sorriso io ti progona, su questa amicizia nuova pace sì, Rosa, che so come sono in fatti chiedo perdo. So qualche fatto è fatto, io però chiedo. Se va il mio sorriso, io ti pogona, su questa amicizia nuova pace sì. Rosa. Perdono, con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore, ripenso a quando ho fatto io del male e di persone. Ne sono tante buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi, comincio un nuovo anno, io chiedendoti perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo, Scusa, regala il mio sorriso io ti porgo perdona, su questa amicizia nuova pace sì. Sai perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo, Scusa, regala il mio sorriso io ti porgo perdona, su questa amicizia nuova pace sì. Rosa, perdono. Mmm, mm mmm, mmm, mmm, -hmm.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 Senza di te non ballerò Capitano, abbatti le mura Che da solo non ce la farò perdoni. Se quel che fatto, è fatto Io però chiedo Scusa Regala il mio sorriso Io ti porgo una cosa, Su questa amicizia Nuova pace, sì cosa, Perché so come sono Infatti chiedo perdoni. Ook che je hebt gedaan, Ik heb er wel wat aan. Ik vraag het niet. Ik vraag Ik vraag het niet. Ik vraag Ik Regala un sorriso, io ti porgo una Rosa. Su questa amicizia, nuova pace, sì Rosa. Perché so come sono, infatti chiedo Perdono Se qualche fatto è fatto, io però chiedo Scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una Rosa. Su questa amicizia, nuova pace, sì Rosa. Perché so come sono, infatti chiedo Perdono Scusate Chiedi a me, baby, pensami Chiedi a me, baby, pensami Pero esto solo dura hasta la mano right? Si quiere que vuelva baby suéltame Suéltame, suéltame suéltame Si quiere que vuelva baby suéltame Suéltame, suéltame suéltame, suéltame. Si quiere que vuelva baby Él ya no duerme de noche Tampoco de día Estar sin y Está sinita jodiendo la vida No diga que me Zoeteries, ik yo no soy tuya todavía. Siempre, siempre te llamando. Baby, suéltame, suéltame, suéltame, suéltame, si que Baby, suéltame, suéltame, suéltame, suéltame, suéltame, si que volva. No me llames, no me, mm. que yo bailo solita No me busques, no me, mm. que yo bailo solita Sorry, si yo tengo todo lo que tú necesitas No me importa si te jodas, Para que yo bailo solita Baby, mm -hmm. no confes Bijlanden sola, sola, estoy mejor. ben. Weet je, dit is voor iets me siento Wees Ten cuidado ik yo me sin me rosa. Luego ben ik een con gasolina. Está een no, no, no. Todas las prendas zijn een asesino, we zijn een brandweer. We zijn een brandweer, we zijn een brandweer. We De is zon, zandvoort en zomerhits. Zomer de wind over de